5, Vers 22 en 23 en gelaten 5. Een verrassing. Cheng was de Chinese bandietenhoofdman in de tijd dat buitenlanders China nog gewoon konden binnenkomen. Hij was de baas over een beruchte bende die bekend stond om zijn vakkundigheid en kwartaardigheid. De bandieten woonden in een schuilplaats tussen de rotsen, hoog in de bergen, waar de regeringstroepen hen niet zouden kunnen vinden. Op donkere avonden slopen ze zwaar bewapend naar de dorpen. Als er een signaal kwam, stormden ze allemaal tegelijkertijd het dorp in. Schoten de woeste dorpshonden dood, kapend kapen, roven en schieten op iedereen die hem probeerde tegen te houden. De buiten verkochten ze met kleine beetjes beetje tegelijkertijd op, ver, op markten die ver weg waren en ze sloegen pas weer toe als het geld bijna op was. Geen enkel dorp in de berg voelde zich veilig. Want niemand was er ooit in geslaagd om een bedienden te pakken, krijgen of uit te vinden waar ze zaten. Cheng had een geweldig plan in voorbereiding. Hij besprak het idee met zijn bende hoog in de bergen. Bijna allemaal haat en vreesden ze hun leider, die meestal de grootste deel van de buit voor zichzelf hield. Maar de meesten waren daar omdat ze anders naar de gevangenis moesten of ter dood veroordeeld werden. En ze durven niet terug te gaan naar hun oude verblijfplaatsen. Daarom luisterden ze nors naar Cheng. Hij zit in gehend dat de laatste tijd maar weinig te ha halen viel in de dorpen. Daarom zouden ze naar de schroters op zoek moeten. In het zuiden, naar de voet van de heuvels, was een kleine stad. Er waren winkels en daar kon je van alles gestolen worden. En nog mooier, er was een kliniek die door drie buitenlanders beheerd werd. Mensen uit het hele gebied kwamen daar medicijn aan. Er waren zelfs een paar bedden voor ernstige ziekten. Dokters waren vast heel erg rijk. Er was natuurlijk geld in de kliniek. Men dekens en deken allerlei andere zaken die de buitenlanders gebruikten. Ze zouden een grote slag kunnen slaan. De man luisterde naar hem. Het was een gevaarlijk plan. Veel gevaarlijker dan ze ooit eerder ondernomen hadden. Maar als ze in opstand kwamen tegen een leider, zou dat betekenen dat ze onmiddellijk gedood zouden worden. Aanvallen zou betekenen dat ze misschien ook gedood werden. Ze leefden voortdurend op het randje van de dood. Het overschaduwde heel hun leven. Maar ze kenden geen andere manier van... Leven en dekens konden ze goed gebruiken in de koude bergwinter, als ze die tenminste mochten houden. De aanval werd gepland op de avond van de nieuwe maan, als het heel donker zou zijn. Een verkenner was al naar de markt geweest en bekeken hoe het er in de stad uitzag. Verzameld, zij verzamelde zich rond de ruwe huiskoptekeningen van de stad en iedereen kreeg precies te horen wat er gedaan moest worden, waar ze naartoe moesten gaan en wat er aangevallen moest worden. Aan het einde, als het vlootje van Cheng hoorde, moest iedereen zich terugtrekken. De hele overval zal maar een paar minuten duren. En Cheng zelf zou samen met een paar anderen de kliniek aanvallen. De avond kwam en ze vielen aan. Eerst ogenblik ging alles volgens plan. De nachtwaker van de kliniek was snel overmeest. En Cheng en zijn twee medeplichtigen vlogen de kleine stille ziekenhuis op. Ze stalen en roofden terwijl ze de ogen van de zieke broeder verbranden met een lantaarn. Op het moment dat ze weggingen, kwamen buitenlandse dokters hun huis uit rennen. ...gevolgd door twee blanke vrouwen. Maar ook dat werd snel geregeld. Chen sloeg met bot de bottenkant van zijn zwaard... ...met zo'n kracht op de uitgestoken arm van de dokter... ...dat hij het bot kon horen breken zelfs. Vrouwen waren niet gelapt ...en draaien ze terug voor zijn mes. Pas toen in de fluit aan zijn moed zette, ...realiseerde hij dat er iets niet klopte. De dus stad was deze keer klaar voor geweest... ...en waren soldaten aanwezig. Er werd een hevige strijd gevoerd... geschreeuw, geel en angstige figuren die rondkeken. Chen arselen. Hij zou zich in de strijd kunnen storten, voor zijn mannen kunnen vechten, of hij met de vallen in het duister van de boom achter de kliniek verdwijnen. Hij besloot dat iedereen maar voor zichzelf op moest komen en ging er vandoor. Zijn vlambouw gooide neer aan de voet van de houtwallen, waar, want het oplaaien van een vuur zou zijn aftok afdekken. en struikelend gekneusd zocht hij het weg over het hopen afval. Hij viel ontsloten raakte verward in doornstruiken. Totdat het geschreeuw en gekletter van de wapens zachter werd en de vlammenzee een rode gloed in de lucht veroorzaakte. En toen bezuifde hij dat hij alleen was, in de nacht, in de stilte van de heuvels. Maar hij was nog niet veilig. Met aanbreken van de dag zou men de heuvel toezoeken. Hij moest daarom terug naar de bolwerken in de bergen, in de hole rotsen en de diepe valleien. Toen de zon opkwam, lag hij uitgeput in de beschutting van de dichtbeholste heuvels, dood aan het vluchtelingen die in leven wilden blijven. Hij was niet gevangen genomen. Dagenlang reisde hij verder. Strak stak de bergen over. Bedelde in dorpen en hield bij de oost. Niemand had door dat deze vermoeide zwerver met zijn pijnlijke voeken. Cheng was, de roofdvershoofdman. De schrik van het land. Hij kon maar niet tot rust komen. Hij was de aanvoerder van de bende geweest. Een slechte en egoïstische man. Had zijn mannen op de kop gezeten. had het drogen. Maar nu, nu Eze was, verlangde hij naar hen. Ze hadden niet veel om elkaar te geven, maar was op een vreemde manier was hij trots op hen geweest. Hoeveel waren er gedood in de strijd? Hoeveel waren door de soldaten meegenomen? Hoeveel waren er ontkomen? Ten slotte kon hij er niet langer tegen. De zoektocht naar hem was al lang opgegeven. En, en zelfs zijn eigen mannen zouden hem niet meer herkennen. Geschoren en gekleed als hij was. Een arme landarbeider. Hij zou naar de stad gaan en proberen uit te vinden hoe voor stond. Hij zou in de velden naar werk zien vinden en misschien uiteindelijk een kleine boerderij en een te kopen. Het verlang om te vechten was er kwijtgeraakt toen hij zijn bende vangen genomen werd. Als er een manier was om vrede te maken, zou hij ervoor gaan. Op een helder marktdag ging hij de stad binnen, tegelijkertijd met een stroom doopelingen. Hij liep wat rond en bekeek alles zonder dat hij indruk wekte dat hij naar de speciaals keek. De kliniek was nog niet het en de buitenlandse duivels... Waar er niet? Hij stond de ruïne te bekijken. Hij sprak een plaatselijke bewoner aan. Wat jammer zeg ik dat het huis van de buitenlanders toebehoorde. Kom wat verbrand werd. Die vervloekte rovers kwamen. Verbrandde de kliniek en verwonderde onze dokter. Hij is nu weg, maar hij komt vast terug. Om een plek weer op te bouwen. En wat is met de vervloekte, vervloekte rovers gebeurd? Werden zij gedood zoals ze verdiend hebben? Ja, velen zijn gedood. Anderen hebben, werden meegenomen. Drie van hen waren gewond en lagen op sterven. En wat is er toen gebeurd met die gewonde honden? Zodat zouden hem weggesleept hebben om ze te laten sterven. Maar de dokter kwam en smeekte en zei laat ze hier sterven. Smeekt hij en? Waarom wilde, wilde hij ze hem zelf doden? Nee, nee, ze spraken over een godsdienst van liefde. Kniek was afgebrand, maar hij nam ze op in zijn eigen huis. Zijn arm was gebroken en hij kon zelf niet veel doen. Maar hij vertelde de vrouw wat ze moesten doen. De dokter ging naar een andere stad... Een gips soms een arts. Maar de volgende dag was hij al terug. Dag en nacht waakte hij over de drie schurken en zorgde voor hen of het zijn eigen kinderen waren. Deze leeuwen werden lammeren. Eén van hen stierf, maar de andere twee bleven leven. Waar zijn die nu? Leverde hij hen uit aan het leger? Oh nee, de soldaten dachten dat ze dood waren. Niet meer terug. Toen de dokter vertrok, gingen deze twee mannen met hem mee. Ze waren als zonen voor hem. Ik denk niet dat ze ooit, terug, be, ooit, nog, ooit nog weg bij hem zullen gaan. Chan kon het niet geloven, maar hij toen dit ongelooflijke verhaal verschillende keren had gehoord, begon hij te begrijpen. Wat echt zo gebeurd was, iemand had zijn vijanden lief gehad en goede dingen gedaan. Mannen die aangevallen, geplunderd en verbrand hadden en de vijanden waren vrienden geworden. Liefde was sterker gebleken dan het zwaars. En daar had hij nog nooit eerder van gehoord. Het was geen liefde die in het hart van de mens was ontstaan. Toen Cheng die nacht slapeloos in de herberg lag, besloot hij op zoek te gaan naar de bron van liefde. De mensen in de stad hadden gezegd dat de religie van liefde was en dat er waren anderen die ook deze religie volgden. Hij bleef bij zijn besluit. Zo nu dan had hij werk. Hij reisde van stad tot stad om de godsdienst te zoeken. Die mensen hielp zijn vuilne liefde. Te hebben. Op een dag vond Chang volgelingen van Jezus en enthousiast begon hij over de bron van liefde te leren, want de bron van liefde is God en liefde stroomde naar de wereld door Jezus. Diezelfde liefde is aan ons gegeven door de Heilige Geest, zodat we kunnen leren liefde hebben en vergeven zoals God dat doet. Om te weten te komen hoe God lief heeft, kun je 1 Johannes 4, vers 7 tot 21 lezen. En om te leren hoe belangrijk het is, kan je 1 Korinthe 13 lezen. Lees je mee? Een hoofd beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest gegeven is. Denk je mee? In het onze vader zegt Jezus precies wat vergeven is. Vergeef ons onze zonden zoals wij hen vergeven die tegen ons gezondigd hebben. Hoe kun je dat in praktijk brengen? Bedankt voor het luisteren. Kent u iemand die hoop of steun aan deze podcast kan vatten? Zoals een collega, broer of zus die het niet meer even weet hoe het doet? Deel hem dan via Facebook, Twitter, Instagram of WhatsApp. Alvast bedankt. Daarmee kan u veel mensen helpen.